6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Premier Rutte condoleert nabestaanden grensrechter. Problemen door sneeuw voorbij en Nederland stuurt Patriots naar Turkije. Premier Rutte heeft de nabestaanden van de dodelijk mishandelde voetbalgrensrechter Nieuwehuizen gecondoleerd. Rutte is verontwaardigd over de gebeurtenissen in Almere afgelopen weekend. Hij zegt dat agressie en geweld moeten worden aangepakt... In de eerste plaats door ouders, de clubs en de KNVB. De voetbalclub Nieuw-Sloten, waar de vermoedelijke daders lid van zijn... raadt zijn leden af om zondag naar Almere te gaan... om mee te lopen in de stille tocht voor grensrechter Nieuwehuizen. De Amsterdamse club adviseert de leden pas steun te betuigen... wanneer de familie van het slachtoffer aangeeft er aan toe te zijn. De komende weekenden wordt er door Nieuw-Sloten niet gevoetbald. Voor een vrijdagmiddag is het opmerkelijk rustig op de weg, zegt de AWB. Waarschijnlijk zijn veel mensen vandaag thuisgebleven. Ook is de sneeuw goed weggewerkt. Ook op Schiphol lijken de grootste problemen voorbij. Er worden geen vluchten meer geannuleerd. Maar passagiers moeten het hele weekend nog wel rekening houden met vertragingen. De Nederlandse spoorwegen blijven morgen nog rijden met een aangepaste dienstregeling. Netbeheerders in Nexus, Stedin en Liander stoppen voorlopig met het afsluiten van mensen van stroom en gas. Nexus sluit vanaf vandaag geen klant meer af, Stedin en Liander vanaf maandag niet meer. Klanten met een betalingsachterstand worden tijdens de vorstperiode niet afgesloten. Dat geldt niet voor mensen die illegaal stroom aftappen. De Engelse verpleegkundige die dacht dat ze koningin Elizabeth en prins Charles... doorverbond met de afdeling van de zwangere Kate is dood in een woning aangetroffen. Er zijn onbevestigde berichten dat ze zelfmoord heeft gepleegd. De verpleegkundige werkte in het ziekenhuis... waar de zwangere echtgenote van prins William lag wegens misselijkheid...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 Doel ervan is het beschermen van koopvaardijschepen en vn voedseltransporten. Ook worden opslagplaatsen van Somalische piraten op het land aangepakt... zonder dat Nederlandse militairen zelf aan land gaan. Hamasleider Mashaal is aangekomen in de Gazastrook... om te vieren dat de beweging 25 jaar geleden werd opgericht. Mashaal, die geboren werd op de westelijke Jordaanoever... is voor het eerst in de Gazastrook. In 1967 vluchtte zijn familie tijdens de Zesdaagse Oorlog naar Kuwait... De komende dagen wil Mashaal onder meer een massa-bijeenkomst toespreken... en een bezoek brengen aan de familie van Ahmed Jawari... de militaire commandant van Hamas die vorige maand door Israël werd geliquideerd. De 56-jarige Galet Mashaal wordt sinds 2004 algemeen gezien als de leider van Hamas. In dat jaar werd Sheikh Yassin gedood door een Israëlische raket. Zelf overleefde hij een Israëlische moordaanslag. Net als in Amsterdam moet in Den Haag het tentenkamp verdwijnen... waarin uitgeprocedeerde asielzoekers protesteren tegen een uitzetting...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 Er is geen bom gevonden op het bouwterrein van energiebedrijf RWE Essent in Eemshaven. Sinds het middaguur lag de bouw van de kolencentrale stil vanwege de melding. Omdat er veel verzet was tegen de aanleg van de centrale... nam de politie de bommelding heel serieus. Er waren 3700 bouwvakkers aan het werk bij de energiecentrale in aanbouw. Ze werden naar huis gestuurd. Bedrijven in een straal van 500 meter rond het bouwterrein werden ontruimd. Het weer hier en daar...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 Nederland wil wel verkopen. De strijd tegen drugs draait in Suriname op volle toeren. En de sneeuw viel mee, hoewel de kou dreigt vannacht. Het was het gesprek van de dag, maar hele grote problemen bleven uit. De sneeuwval van vandaag zorgde voor een wit bedekt Nederland. Schiphol kampt met geannuleerde vluchten. Eén op de drie vliegtuigen vloog niet.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 Toevallig had u ook die koffers allemaal bij u? Ja, ja die heb je, daar heb je toevallig in je auto's aan. Hè? Ja, ja. Ja, u wil al voorbereid zijn. Bent u reinig nu? Nee. Jij wel? Ja, ja, omdat ik er heel graag heen wou. Een treisje naar Stockholm ging dus niet door. Op de weg vielen de problemen mee. De ANWB spreekt zelfs over een van de rustigste avondspitsen van het afgelopen jaar. Vrachtwagenchauffeur Marco Jonker was vanochtend al vroeg op onderweg. Het viel mij eigenlijk mee, alles nou wat ik gehoord had, gisteravond eh, van de media. Eh, ik heb zelf gekeken, veel erop ingespeeld. Eh, viel het viel mij uiteindelijk mee. En het begon dus in Breda pas om zes uur eh, te sneeuw vanmorgen, terwijl we het eerder verwacht hadden. Een jaar geleden reed er bij hevige sneeuwval geen trein. Maar vandaag ging het goed. De Nederlandse spoorwegen waren dan ook goed voorbereid op het Winterse weer. Wij zijn eh, ruim van tevoren eh, hebben aangekondigd dat we de dienstregeling gaan aanpassen. Eh, de klanten hebben dat ook goed begrepen. Eh, vanaf afgelopen zomer hebben we aangekondigd dat we dat zouden gaan doen als het weerbeeld daar vroeg. En dat hebben we gistermiddag om vier uur gedaan. Ook iedereen ingelicht via sms, via eh, online middelen en via de traditionele kanalen. En dat is bij de klant goed aangekomen. Ook morgen wordt er met een aangepaste dienstregeling gereden door de spoorwegen. En dan is natuurlijk de vraag, wat gaat er komende nacht gebeuren? Weerman, Marco Verhoef. Nou, de laatste sneeuw begint nu eigenlijk zo'n beetje te verdwijnen. Misschien nog wat motsneeuw. Het zijn geen grote hoeveelheden meer. Uh, en ja, als gezegd, daarna komen opklaringen binnen. Dan gaat het gewoon echt enorm koud worden vanavond? Ik denk landelijk dat we vannacht wel eh, nou de min 10 op meerdere plaatsen gaan, gaan treffen. En op een enkele plek boven versgevallen sneeuw kan het ook veel gekker uitpakken. En dan moet je niet verbaasd zijn als het zelfs kouder wordt dan min 15. Min 15. Morgen schaatsen. En Marco wist het nog niet. We wachten het gewoon af. De eerste echte sneeuw dat is altijd weer eventjes wennend. Merken ze trouwens ook bij de garages. Blikschade, winterbanden, vastgevroren ruitenwissers. Onze verslaggever Josephine Trey die ging naar een garagebedrijf in Utrecht. En natuurlijk hebben ze daar superdruk. Hier staan bijvoorbeeld twee auto's hier vanochtend, uh, of er eentje heeft gisteren een aanrijding gehad van deze vanochtend. En die worden dus hier naartoe getakeld. Oh, die blauwe die ligt aardig in het prak, ja? Ja, dat klopt ja. Ja, dat was een uh, kopstaartbotsing. Uh, botsing. Hoe zeg je het ook alweer? Onze schade vult jullie laden? Nou, dat vind ik wel een beetje jammer dat je dat zo ze zegt, natuurlijk. Maar nee, natuurlijk is het zo dat ja, als er wat uh, als er schade zijn, dan verdienen we daar natuurlijk ook wel aan. Het belangrijkste is, is dat de mensen er heel uit zijn. Dat er geen persoonlijk kletsel is. En dan die blik, dat blik, dat stikt uh, ze heel erg. volgende klant komt ook binnengereden. Ja, als het nog snel even de auto winterklaar klaar is, deur uh, vannacht, natuurlijk, uh, sneeuw voorspeld. Dus uh, vanmorgen nog even hier lang voor mijn uh, winterbanden onder te zetten. Oké, okay. een beetje last minute. Een beetje last minute inderdaad. Maar wel gelukkig dat ik vanmiddag weer rustig op de weg kan. Goedemorgen Boskaarsjes met de auto spreekt u. Nu zijn mensen zich ervan bewust dat in één keer, ja, oh, misschien moet de auto nog wel onderhoud hebben. Um, is die wel winterklaar? Wat moet je doen dan voor de winter? Nou, zorgen dat, het, uh, dat je koelsysteem tegen vorst beveiligd is. Dat uh, de banden goed zijn, de remmen goed zijn. Kunnen in één keer startproblemen ontstaan. Dat kan allemaal gebeuren. Goedemorgen. <laughs> Probleem met de auto? Ja. Vanmorgen, ja, naar mijn werk. Uitgegleden? Ja, voor stoplicht. Ik heb het net een week, dus dat begint goed. We lopen er even naartoe. Ja, zo. Dus dat, de bumper hangt eraf? Ja, de bumper hangt eraf, de koplamp die zit aan elkaar, een linker knipperlicht, scherm, motorkap. Dus uh, ja, die is niet meer rijdbaar in ieder geval. Hier uh, wordt ook aan een auto gesleuteld. Wat is er met uw auto? Uh, mijn auto die, uh, die had ik vanmorgen proberen schoon te maken. En ik had meteen de ruitenwissers gebruikt, terwijl er nog sneeuw op lag. En uh, ja, dat is niet iets wat iedere dag natuurlijk gebeurt. Dus ik denk van, dat gaat ja, prima, want uh, de ruitenwissers doen het. Nou, toen reed ik deze kant op. En uh, toen onderweg, toen uh, uh, deden ze het ineens niet meer. Toen wat dacht was ik, er dan? Waarschijnlijk is er een zekering doorgebrand. Ja, dat was inderdaad pech. Maar ja, het, uh, ik hoop dat het nu toch opgelost wordt. Nou, dan loop nog even naar Wouter. Ter afsluiting, een tip. Wat moeten we nou doen met die ruitenwissers? Zorg ervoor dat je vooruit goed uh ontdooid is voordat je je ruitenwissers aanzet of lostrekt van de ruit af. En dat voorkomt dan dat je problemen krijgt zoals Hans. De blower aanzetten? Eerst de blower aanzetten, kachel op warm, motor laten draaien. En dan zorgen dat hij goed ontdooid is. Want anders dan blijven ze dus plakken op die ruit en dan gaat dat motortje stuk of de asjes of de ruitenwissers zelf. De tip, wat u moet doen, nou, misschien ook nog wel handig voor uh, morgenochtend, want het wordt erg koud vannacht. En nou die temperatuur in Europa snel daalt, maakt België zich steeds meer zorgen over het groeiende stroomtekort. België moet namelijk steeds meer stroom importeren. En dan vooral uit Nederland. Een nieuw rapport is zojuist verschenen en dat laat alle meer dan de cijfers zien. Joris van Poppel is in Brussel, onze correspondent. Joris, hoe kan dat nou voor zo'n uh, toch wel ontwikkeld land als België? Ik heb vanmiddag een energiedeskundige geïnterviewd... die noemde het ook een blamage. Ja, het probleem is, er liggen twee, twee kerncentrales liggen erg uit. België heeft, heeft er zeven en twee zijn al maanden dicht. Er zijn kleine haarscheurtjes ontdekt... De inspecties die blijven maar duren. Die twee centrales die zullen er nog, wel een, nou, nog in ieder geval een maand uit liggen... maar misschien nog wel langer. En dan heb je dus te weinig productie. Uh, de vraag deze winter, als die flink stijgt omdat het heel koud wordt... dan kan België een probleem hebben. Uh, er is een berekeningetje gemaakt. Als het min 12 gaat vriezen... dan moeten ze de, moeten ze de helft van hun stroom importeren. Ja, dat is nogal wat natuurlijk. Ja, en uh, heb je enig idee hoeveel geld het kost? Maar hoeveel geld, dat is nog onduidelijk. Dat hangt ook af van de energieprijzen, natuurlijk. Er is een gemeenschappelijke energiemarkt tussen Nederland, België, Frankrijk en, en Spanje. Ja. Uh, maar goed, als, als België dus flink wat vraagt, dan zal die energieprijs stijgen, ook in Nederland. Ja, nou ja, goed, voor Nederland is het toch gunstig, want dan kunnen wij toch verkopen aan België? Ja, dat is uh, heel goed, uh, uh, natuurlijk. Kijk, uh, nee, België de, de koopmarkt uh, heeft... komt boven. Precies, België, België, België heeft een, een, een tekort, zal flink moeten importeren deze winter. Frankrijk en Duitsland hoeven minder te importeren. Maar als het echt koud gaat worden, zullen die ook stroom moeten hebben. Eigenlijk het enige land dat uh, een flink overschot heeft aan productiecapaciteit van energie, dat is Nederland. Dus nou ja, er wordt verwacht dat van die helft die België wellicht moet importeren, dat daar het overgrote deel van uit Nederland komt. Daar is ook nog geen bedrag op te plakken. Ik kan je nog niet vertellen hoeveel we daaraan gaan verdienen. Maar we gaan verdienen aan de Belgen als het een koude winter wordt. Goed, de minister van Financiën hoopt op een koude winter, begrijp ik dus. Maar dat betekent dat het voor de Belgen, want we benaderen het ook even vanuit jouw perspectief als correspondent in Brussel, dat het voor de Belgen nog wel eens problematisch kan worden, zo'n koude winter. Ja, zeker. Er zijn al noodplannen, zelfs hier ook, uh, hier ook die hier rondgaan. Er is uh, sprake geweest van een, van een strijkverbod. Zodat een Dat een mensen s avonds niet meer mogen strijken. Een strijkverbod. Dus Dat oh, er na waar? zes uur niet gestreken meer mag worden. Ach, ja, Dat nee, blijkt de... alleen moeilijk te handhaven. Joris, je maar neemt minder maling. Nee, echt waar. Er is wel iets wat, wat serieuzer wordt, uh, wordt uh, voorgesteld. En dat is bijvoorbeeld lantaarnpalen, die een paar uur uitgaan. Uh, grote, grote industrieën, waaraan wordt gevraagd... beperk s'avonds je productie, zodat je minder stroom verbruikt. En bijvoorbeeld op grote belangrijke monumenten. Bijvoorbeeld die mooie lichtshow op de Grote Markt van Brussel... die misschien sommige luisteraars hebben gezien. Die lichtshow die kan ook uit worden gezet als er een stroomtekort... Terecht, dan is er geen stroom meer voor show, voor reclame en voor lantaarnpalen. Maar dan wordt de productie, dan wordt de, de, de capaciteit wordt natuurlijk gebruikt op de eerste plaats voor strijken misschien wel. Ja, België. Het land waar je in 2012 voor 6 uur s'avonds de was moet hebben gestreken. Goed Joris, je hebt ons weer helemaal bijgepraat. Dankjewel. Containercontrole in Paramaribo. Suriname pakt de drugshandel harder aan. Wijnand Zwaan is bij de ANWB om ons te vertellen dat het over en uit is met die spits die al niks voorstelt. Ja, die, die was het niet eens. Dus uh, nee, er staan helemaal geen files. Dus de komende nacht natuurlijk wel even opletten voor bevriezing, want de wegen liggen er nat bij. Natuurlijk wel goed gestrooid, maar lokale wegen die worden spek en spek glad komende nacht. Nu is de A205 richting Haarlem dicht tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem, want daar is een ongeluk gebeurd. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. In de haven van Paramaribo is vanochtend een containercontroleprogramma gestart. Douane, politie, het havenbedrijf en de Surinaamse regering... voeren de strijd op tegen de internationale illegale drugshandel. Suriname heeft een slechte naam als het gaat om doorvoer van drugs. De regering Bouterse wil daar samen met Amerika en de Verenigde Naties een eind aan maken. Het verslag is van onze correspondent Harman Boerbo. May I nu have your attention voor de signing of the agreement between Entry Havenbeheer and the Bureau for National Security? In de schaduw van een partytent vindt op het haventerrein van Paramaribo de ondertekening plaats. De start van het containerscanprogramma is daarmee een feit. Vanaf vandaag worden ook de containers gecontroleerd die vertrekken vanuit de zeehaven. Het project staat mede onder leiding van het kabinet van President Boutersen. Zijn vertrouweling en nationaal veiligheidsadviseur Melvin Linscheer is dat ook bij de opening aanwezig. Nou, nu hebben we de gelegenheid om door uh, middel van een stukje uh, modernere techniek. om eventueel verdachte containers en of andere goederen. in een vroeg stadium te beginnen te identificeren. Waardoor je de tijd hebt eventueel verdachte lading op te sporen. En dan kan je ze in dat gebouw daar, daar staat een scanner, door die scanner halen. en dan kan je zien wat er gaat gebeuren. Ja, door de scanner, maar je zou kunnen zeggen: luister nog. Op basis van de informatie die we nu hebben, is het zo verdacht... dat we uh, ook na een scan kunnen zeggen van luisteren... maar ontzegelen het en laten we hem uit elkaar halen. Suriname heeft een bepaald imago, met name in het buitenland... voor wat betreft drugshandel, drugsdoorvoer. Er zijn grote ladingen uit Suriname overal ter wereld aangetroffen. Mensen zullen nu zeggen, ja, maar er zijn bepaalde krachten in Suriname... die echt wel wegen weten om grote hoeveelheden toch nog het land uit te krijgen. Wat zegt u dan? We houden rekening dat mensen dat zullen zeggen... Daarmee zullen we in tijd de wereld het tegendeel bewijzen. Waar we voor moeten zorgen, wij gaan niet reageren op ja, maar mensen. Nee, wij zeggen, wij kennen onze verantwoordelijkheid. Dat we er alles aan zullen doen om te voorkomen dat dit grondgebied wordt gebruikt voor de doorvoer van illegale drugs. welk contraband dan uh, item daar ook. Internationale samenwerking is iets waar Suriname onder ze prat op gaat. Bij de lancering van het drugscanprogramma is de Amerikaanse ambassadeur Enenia aanwezig. Hij ziet het project als een verdere stap in de richting van internationale drugsbestrijding. Hoewel ook hij inziet dat een drugscanner in de Surinaamse haven niet alle problemen in één keer zal oplossen, we niet address every problem uh, with one initiatief like deze. Dit is de part van capacitybuilding en het is part of een regionaal programma. En we gaan strengthen government en toe met partners die are uh, eager in some gezen and willing to fight transnational crime. En dat graag willen bevechten van internationale criminaliteit, dat wil de regering Boutersen dus ook. Amerika liet al vaker weten goed met Suriname te kunnen samenwerken in de strijd tegen drugs. En bij deze gelegenheid herhaalt de ambassadeur dat nog een keer. We've had very good cooperation on this program, and we have some other programs as well which are underway. Yes, we've had good cooperation. Ik voorspel u, meneer de crimineel, u hebt geen kans en zal door de mand vallen. Ik feliciteer de regering, ik feliciteer Suriname en alle aanwezigen met deze unieke aanwijls. En Ik dank u meneer de crimineel. De strijd tegen de drugscriminaliteit in Suriname. Het verslag was van Harman Boerboom. En dan Ben Howard. Hij heeft de hitte Keep your head up. Maar van hetzelfde album, Every Kingdom, komt dit nummer. De Fear. My, my cold Lijkt ook een beetje wel op dat keep your head up. Volgens dat keep your head up Dat staat op 136 dit jaar in de top 2000. Weet u dat ook weer eventjes. Dit nummer, dat was de 4. Ben Howard was dat. Den Haag wil dat de uitgeprocedeerde asielzoekers het tentenkamp daar uiterlijk op 13 december verlaten. Dat heeft burgemeester Van Aartsen vandaag laten weten. In Amsterdam wonen 95 vreemdelingen uit het tentenkamp in Oostdorp, inmiddels in de sint jozefkerk De VVD was een van de voorstanders van het ontruimen van dat tentenkamp. Mak Assami, woordvoerder van asielzaken, ging vanochtend kijken in de vluchtkerk, zoals de sint jozef tegenwoordig heet. Welkom. Dank je wel. Heel mooi dat jullie komen om, ja. om, om te kijken hoe het, uh, hoe het is. Je wilt het toch met eigen ogen zien, zegt Malik Asmani als hij aankomt bij de kerk. Ik ben heel benieuwd. Ja. ja. Ik bedoel, je kan wel in die vierkante meters uh, op of blijven, maar je wil gewoon ervaren voelen wat het is. Ik zou zeggen, laten we naar binnen gaan, Goed. het hier, dus... Uh... Dank wel. <laughs> Anthony Fountain van de Vluchtkerk geeft Asmani een rondleiding. Af en toe dan uh, flikkert de stroom eruit, zoals jullie kunnen zien. Ja. Voor het einde van het weekend hebben we hier ook een verbouwing achter de rug. Twintig uh, jaar geleden was het een, uh, werd het nog gebruikt als een kerk. Het heeft een hele tijd als een klimhal gediend. Het ja. heeft een half jaar leeg leeggestaan. En in één keer ben je hier eigenlijk een klein dorp aan het neerzetten... met alle infrastructuur die daar omheen komt kijken. Ja. Het is lastig om dit ook goed te stoken. Dus aan de zijkanten komen dus allemaal kamers. Als u hier op zondag zou zijn, dan herkent u het niet meer terug. Dan zijn het allemaal kamers waar zes tot tien man uh, kunnen uh, logeren. Wat we overnachten. is doen. En in, in de ruimtes hiernaast. Eén ding is duidelijk. De 95 vreemdelingen die hier nu verblijven voor gaan voorlopig. Niet weg. Er is inmiddels een keuken, een medische post, er wordt gewerkt aan dagbesteding. Op de balustrade waar vroeger het orgel moet hebben gestaan... staat nu een enorme voorraad eten in blikken en dozen. En dan heb je natuurlijk de tientallen vrijwilligers... die dag en nacht voor de bewoners klaarstaan. Bijvoorbeeld de vier vrouwen uit de buurt die om half tien het ontbijt komen brengen. Linzensoep. Linzensoep? Ja, met mijn vrienden, Fatma en ik, mijn okay. naam Camilla... Buren, allemaal drie dagen. Kleren, beten, alles. Probeer. En wat is dit? Brood. Vijf vuilniszakken ja, brood. Volgens mij weegt het ook echt vijf kilo. Maar... Het merendeel van de bewoners van de Sint-Josefkerk ligt nog te slapen. Een enkeling is naar Nederlandse les. Maar eigenlijk doet het er ook niet toe. Asmani is hier om te praten met de hulpverleners die wat hen betreft zouden moeten stoppen... met het pemperen van kansloze vreemdelingen. Als het blijkt dat iemand niet terug kan, krijgt iemand een voorbijschulding. Maar men kiest ervoor om uit dat systeem te stappen, bewust. En we hebben een samenleving waarbij mensen, zoals u, hen daarbij helpen. Vanuit nobele perspectieven, daar ga ik ook echt niet uh, over discussiëren. Er zijn een aantal groeperingen die ondersteuning geven... waarbij ik vraagtekens plaats. Is dat in het belang van de vreemdeling? Of hebben ze een eigen, ander politiek ideaal wat ze willen doen? Namelijk nou, schoppen tegen onze rechtsstaat, mag, kan... Maar eigenlijk niet te tolereren. Maar afgezien daarvan, no doel begrijp ik, wat, wat er onder kan zitten. Maar help je mensen daar nou echt mee? Nou, nou, kijk, heel simpel. We kunnen niet zomaar mensen vrijdagnacht op straat zetten terwijl het gaat vriezen. En daar moet wel een optie voor zijn. En dit is dus in eerste instantie niet om deze politieke discussie. Mm -hmm. Dit is in eerste instantie om het verhaal van... jongens, je ziet iemand die hulp nodig heeft. Die moet je gewoon... Een dak boven zijn hoofd bieden. En dit is niet een laatste geven. Dit is ervoor zorgen dat ze anders op straat zouden komen te staan. En ik denk dat we daar met z'n allen, inclusief de VVD, geen fan van zouden zijn. Nee, maar ze kunnen er ook voor kiezen om gewoon mee te werken. En dat betekent gewoon dat ze opvang krijgen en dat ze meewerken aan een terugkeer naar het land van de herkomst. Dat klopt. En daarom ben ik ook vandaag hier om in een groot gesprek aan te gaan. Omdat mensen denken dat het een, een open systeem is, dat mensen niet terug kunnen. Maar ik geef aan dat mensen wel terug kunnen als ze maar willen terugkeren. Oh no, no. Verslag Roel Pauw in de vluchtkerk in Amsterdam. Hoe een onschuldig bedoeld geintje verschrikkelijke gevolgen kan hebben. Ik heb het over het telefoontje van twee Australische disjockeys... naar het ziekenhuis in Londen, waar de zwangere prinses Kate lag. De twee deden zich voor als Queen Elizabeth... en werden gewoon doorverbonden naar schoondochter Kate. Zo ging dat. Numbers gaan in. Oh, je I dat dit gebeurt. Hello, good morning. King Edward VII, please. Oh, hello there. Could I please speak to Kate, please, my granddaughter? Oh, yes. Just hold on, ma'am. Uh, Thank man. you. Are they putting us through? Yes. <laughs> <laughs> If this has worked, it's the easiest prank call we've ever made. <laughs> We weten nu dat de verpleegkundige van het Prins Edward ziekenhuis... die het telefoontje aannam, dood is aangetroffen. Waarschijnlijk heeft ze zelfmoord gepleegd. Er ging een schok door Engeland toen dit vanmiddag bekend werd. Anne Sane, in Londen, onze correspondent. We hebben je eerder gesproken toen het nieuws net bekend was. Hoe wordt er ondertussen gereageerd in Engeland? Ja, Twitter explodeert werkelijk met reacties op de dood van deze verpleegkundigen. Uh, veel mensen betuigen daar hun medeleven. Uh, hoe heeft dit kunnen gebeuren, vragen veel mensen zich af. En de meeste mensen reageren dus heel geschokt op dit nieuws. Uh, Prinses Kate en Prins William uh, hebben hun medeleven ook betuigd. En ook St. James Palace van de Koningin zegt diep bedroefd te zijn en te bidden voor de overleden verpleegkundigen. En de woede richt zich op de Australische DJ's? Ja, dat kun je wel zeggen. De twee Australische dj's hebben hun Twitter-accounts inmiddels gedelete. Na alle felle kritiek die ze krijgen. Mensen eisen hun ontslag. Ze vinden de grap smaakloos. Dit had nooit mogen gebeuren. Ik geloof niet dat ze verder op het nieuws hebben gereageerd. Maar wel hebben ze eerder deze week hun excuses aangeboden. En daar is het tot nu toe bij gebleven. Dankjewel, Anna Sane voor het laatste nieuws uit Londen. Gaan wij naar Joost Eertmans. Joost, waar ga jij het vanavond over hebben, jongen? Ja, het is een waardeloze avondspits uh, ja, op de weg dan, Bert. <laughs> er, is Dat, de, er is helemaal geen avondspits. Er is helemaal geen avondspits. Alleen ik, nou ja, dat is het ook. Dat is het ook. Ja, daar gaat het eigenlijk ook over vanavond. Want de sneeuw, iedereen is thuis gebleven. Uh, want we gaan de weg maar niet op. Zo zie je dat een klein beetje sneeuw en, en wat, wat, wat regen en alles uh, het land kan ontregelen. Uh, of op de weg op het spoor, en dan wel dat iedereen thuis blijft. Uh, het punt is alleen dat een klein beetje echt sneeuw weer onverwachts dan ook het hele land ontregelt. En mijn vraag is, kunnen we daar niet zelf wat aan doen? Jawel, dat kan. Namelijk, winterbanden om je auto doen. Uh, dat doen maar heel veel Weinig mensen, maar twee op de vijf doet dat. Heb jij winterbanden, Bert? Nou, mijn garagist probeert me te overtuigen en ik ben er ja. nog niet uit, jongen. Nou, ik heb net haken in de garage opgehangen om die, om die krengen dan ook weer in de zomer ja. kwijt te kunnen. Want ook dat is dat weer is een, een drama. probleem. Absoluut. Het is ook niet heel goedkoop. 600 euro, nou, dan, dan, dan ben je nog goedkoop uh, bezig. Maar toch zeg ik met veel, uh, met veel plezier ook... Uh, stel winterbanden verplicht. Daar ga ik zo uh, verder uitleggen. Uh, het is echt belangrijk om het te doen. Uh, u kunt meegaan doen in een avondspits opinieradio Doe dat via 0800 1121. Stel winterbanden verplicht. En u kunt ook uh, gewoon leuk meedoen via de hashtag... namelijk eens of hashtag oneens. Dan komt u binnen. Blijf erbij. Hier op 1...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 Het is twee minuten over half zeven. Mijn naam is Freddy van Tijn. Van de Nederlandse jeugd voelt 93 procent zich gezond. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De trend dat jongeren minder gaan roken zet door. Van de ondervraagde jongens rookte vorig jaar 24 procent, Tegen tien jaar geleden nog 30 procent. Wel worden Nederlandse jongeren steeds zwaarder. De voetbalclub Nieuwe Sloten, waar de vermoedelijke daders van de dodelijke mishandelingen afgelopen week einde lid van zijn, raadt zijn leden af om zondag naar Almere te gaan. Daar wordt een stille tocht gehouden voor grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Nieuwe Sloten uit Amsterdam adviseert de leden pas steun te betuigen wanneer de familie van het slachtoffer aangeeft daaraan toe te zijn. Netbeheerders Enexis, Stedin en Liander stoppen voorlopig met het afsluiten van stroom en gas van klanten met een betalingsachterstand. Zij worden tijdens de forsperiode niet afgesloten. Dat geldt niet voor mensen die illegaal stroom aftappen. En voor een vrijdagmiddag was het opmerkelijk rustig op de weg, zegt de ANWB. Waarschijnlijk zijn veel mensen vandaag thuisgebleven. Ook op Schiphol lijken de grootste problemen voorbij. Er worden geen vluchten meer geannuleerd. Maar passagiers moeten het hele week einde nog wel rekening houden met vertragingen. De Nederlandse spoorwegen rijden ook morgen nog met een aangepaste dienstregeling. Tot zover het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Met nog steeds winterweer en wat dat betreft blijft een waarschuwing op zijn plaats. Niet zozeer meer vanwege de sneeuwval, want die gaat het land nu echt op de meeste plaatsen wel verlaten. Maar dan wordt het erg koud. Het koelt vannacht af naar min 5 tot min 10 en om een enkele plek zelfs nog wat lager. En dan is de kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of door sneeuwresten natuurlijk nog steeds gewoon groot. Lang niet overal, maar dat maakt het des te gevaarlijk, omdat je er misschien niet meer op bedacht bent. Dan hebben we morgen een prima winterdag voor de boeg, met lichte vorst ook overdag, flinke zonnige pillen. Laat op de dag van het noorden uit toenemende bewolking. En dan dient zich een volgende storing aan. Die brengt zondag uiteindelijk 5 graden en regenbuien. Maar er zit natuurlijk een overgangsgebied tussen. En dat passeert in de nacht naar zondag. Misschien met wat natte sneeuw en misschien ook evenwel met wat ijzel. Dan maandag nog een winterse bui. Daarna is het droog en krijgen we opnieuw rustig winterweer. Want na maandag zakt de temperatuur weer en kan het ook overdag blijven vriezen. ANW Verkeersinformatie, u hoorde het al in het nieuws, er staan geen files. De A205 Zwarenburg richting Haarlem is nog wel even dicht... tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Stel winterbanden verplicht... Ja, goedenavond. Geen avondspits op de weg, maar wel in de eter. Wel 0800 08121. Ja, slechts twee op de vijf automobilisten rijdt op winterbanden, en dat is niet veel. Wat te denken van de vrachtwagens in de meeste landen om en rond de Alpen... is het bij winterse omstandigheden verplicht om op winterbanden te rijden. In Nederland niet. Winterbanden zorgen voor een veel beter grip... in geval van ijzelregen en sneeuw. Een vuistregel is dat wanneer de temperatuur zakt beneden de 7 graden... winterbanden al beter presteren dan zomerbanden. En als je op wintersport gaat, dan zijn ze in het ene land wel verplicht... en het volgende land weer niet. En dat is raar. En het komt de verkeersveiligheid zeker ook niet ten goede. Stel winterbanden verplicht dus, het liefst in Europees verband. Bel Ja, ondanks dat we geen files kennen op deze avond... komt er genoeg binnen, en dat is leuk. Uh, ook via de Twitter zegt uh, René mij bijvoorbeeld... Uh, hashtag eens, winterbannen verplicht. Maar een slipcursus zou nog beter zijn... en niet zo krampachtig remmen als je... en laat je auto uitrollen. Uh, Lars Damen zegt, avondspits... Uh, met dit weer moet je echt niet zonder winterbannen de straat op. Dat is rijden met een, met een paar borrels op. S hashtag slingeren, zegt hij. En Kingwaf... Hashtag oneens, het is grensverleggen Veiligheid komt uit het hart en hoofd en niet uit een band. Nou, daar kunt u het mee doen. Denk eens over na. Vindt u het wel een goed idee? Het verplichten van winterbanden, net als... Nou, ik geloof bijna in uh, een heel groot deel van Europa. Het is Frankrijk, het is Italië, het is Duitsland... het is uh, Scandinavië, het is Oostenrijk, het is Zwitserland, Luxemburg. Uh, genoeg landen die er wel, wel aan meedoen. Overigens... de het ene land zegt het moet vanaf bijvoorbeeld half oktober tot half april. En het andere land zegt alleen bij bijzondere omstandigheden zoals Duitsland dat doet. Laat uw mening maar eens horen bij mij. Hier bij Avondspits 081121. En Jim van Bemmel, die is de ex Pvv er, eh, zegt mij op Twitter oneens. Heel simpel, heel duidelijk. Jim is er niet mee eens. We gaan de eerste bellen luisteren. Hans van, Han van de Wal uit Wageningen. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Hoi. Ja, ik, ik, ik, ik, ik heb al jaren gewoon de winterbanden laten zomers gronden zitten. Ja. wisselen, wat ik moet doen in het voorjaar om terug te gaan naar zomerbanden, dat kost me geld. In het najaar terug uh, wisselen naar winterbanden kost me geld. Een extra setje kost me geld. Ik heb het uitgerekend. Laat het zomers en zomers gewoon lekker zitten. En dan rijden het hele jaar doorveilig. Kijk, dat is ook nog stevige bui zijn. Maar ook een beter grippen. Ik, ik rijd er altijd op, dat is fantastisch. Is daar een nadeel aan te bedenken, Han, of niet, in de zomer op winterbanden rijden? Nou, de, de wat ik gemerkt heb maak, is dat inderdaad de slijtage in de zomer is iets meer. Dat is, dat is wel zo. Maar aan de andere kant, als je er in één keer ben ik ook bij slecht weer in een stortbuik komt, ja. dan merk ik in één keer dat we wel erg blij zijn dat ze eronder zitten. Dus de ja. kosten wegen goed tegen elkaar op. En uh, je rijdt altijd veilig. Kijk, daar is ook weer eentje. Dankjewel, Han, voor het, voor het inbellen. 0811-21. Winterbanden verplicht stellen in ons mooie kikkerlandje. Frits Krom uit Lochem. Ja, goedenavond. Goedenavond. Nou, nou ik ben dus eens en oneens. Ik ben namelijk een fietser. Uh, ik zou zeggen, gooi er sneeuwkettingen om. Hmm. En voor al type auto's heb je ze in alle soorten, maten en uh, uitvoeringen, dus... ja. En het is een bak goedkoper. Maar een sneeuwketting op de snelweg, dat rammelt nogal hoor, als je er 100 mee gaat rijden volgens mij. Oh, ja goed, dan krijg je weer de fiets en dan heb ik de fiets. Dan pak je de fiets. <laughs> <laughs> nou voor de kleine rietjes werkt het al op een heuveltje geloof ik in Limburg, maar ik denk dat sneeuwkettingen niet de winterband gaan vervangen. Nee. Maar ja, het, was maar een idee. het is een idee Frits, dankjewel. 0800 1121, stel de winterbanden verplicht, zo meteen de BOVAG uh, erbij. En ook uh, een journalist Werner Budding, namelijk van het blad Autovisie. Ik ben benieuwd hoe zij er tegenaan kijken. Arjan Uitbeiersen zegt uh, avondspits, ik ben het ermee oneens, rijgedrag is bepalend. En Alex Strenghold zegt, beste Eerdmans, de betutteling van de staat moet eens ophouden. Net als het verbod op de gloeilamp. Nu weer de winterbanden, houd erop. En uh, Lisbeth van Stijn, Eerdmans, ik, misschien een idee om de auto-industrie te verplichten... standaard all-weatherbanden te leveren bij koop van nieuwe autobanden. Nou, die vraag noteer ik meteen. all weather banden voor de boven Kijken of, uh, of dat niet kan. Of dat het misschien in, uh, in andere landen al gebeurt. U, uh, u, bent, uh, u bent welkom op hashtag eens, hashtag oneens. En uh, dan zit u ook bij mij in de... Op het tweede scherm, dan lees ik u tweets voor Carmen Verheg uit Nijmegen. Goedenavond meneer Eerdmans. Hallo. Ik ben het oneens met de stelling vanwege de uh, opnieuw een betutteling in Nederland. Ja. Maar mijn gevoel is dubbel, als ik het zo mag zeggen, omdat ik mantelzorger ben en helaas mijn echtgenoot in een rolstoel moet vervoeren. En ik steeds een, uh, met een zwaar gemoed de weg op moet omdat ik geen winterbanden heb. Dus laat ik de auto staan en zal ik op een andere manier mijn uh -huh. echtgenoot moeten vervoeren dan wel slippend en wel over de stoepen of zoiets. Ja. Um, dus het is heel erg heel heel problematisch, maar het enige probleem van mijn kant is, ik kan het gewoon niet betalen. Dat is een punt, dat vind ik ook. Ik vond het ook duur, moet ik eerlijk zeggen. Maar het, ja. het, het is wel weer zo, kijk vrijblijvend, laat, laat het gewoon voor, vrijwillig, dan gebeurt het ook niet. Hè. Dat zie je altijd, dan gaan een ja. paar mensen doen en, en de andere die bovenop jou knalt, die uh -huh. doet het niet. Ik, ben, ik begrijp dat heel goed en ik vind op zich de tip eigenlijk wel fantastisch... van de meneer voor mij die zegt van uh, winterbanden gewoon het gehele jaar laten zitten. Wie weet ga ik daar eens over nadenken. Wie weet. Kijk aan. Dankjewel Carmen voor het meedoen 0800 1121. Stel, winterbanden in Nederland verplicht of misschien een Europees verband. Ik ga eens kijken met, uh, naar de BOVAG. Wouter Sinken aan de lijn. Goedenavond Wouter. Goedenavond Joost. Hallo Wouter. Wij, wij praten over winterbanden. Waarom is het eigenlijk niet verplicht in Nederland? Je, oh, dat zou daar, daar Daarover val je me mee. Uh, op dit moment uh, zijn er een aantal om, uh, omliggende landen... dat wel verplicht is, maar bijvoorbeeld in België is het nog niet verplicht. Nee, precies. Dat klopt. En ook in... Uh, even kijken waar we... Nou, in in Groot-Brittannië is het niet uh, verplicht. In Polen is het niet verplicht. In Denemarken is het niet verplicht, zo uit mijn kloot. Uh, precies. Maar vindt de BOVAG dat het verplicht zou moeten worden? Nee, net het, uh, hetzelfde argument wat uh, de vorige spreker, de beller, uh, al zei. We zijn tegen betutteling... En wij zien uh, dat steeds meer uh, mensen hun verantwoordelijkheid nemen bij dit soort uh, weer... Hmm. om uh, wel winterbanden de, uh, onder hun auto te laten monteren. En dat, dat kun, die keuze kunnen wij best overlaten aan iedereen. Ja, Dan is iedereen dat zo? Op, of op uh, nog meer regels. Ja, en we zien ook uh, terug in de cijfers dat er steeds uh, meer mensen uh, hun, uh, hun auto laten uh, voorzien van winterbanden. Nou, nog maar twee op de vijf, dus, hè, Wouter. Nog maar twee op de vijf uh, doet het. Ja, volgens onze cijfers is het 40% van de auto's uh, die uh, op dit moment uh, die uh, omstreeks oktober, als het goed is, uh, hun auto uh, uh, hun ja, de... uh, hun zomerbanden, uh, voor, voor winterbanden laten ver vervangen. Ja, dat is twee op de vijf, volgens uh, dacht ik. Ja, maar ja, dat klopt dat, dan wel. Dat, dat is wel goed. Maar dat wil gewoon niet Sommige mensen laten hun auto staan bij dit, uh bij dit ja, Maar, maar, maar... andere die. Uh, maar Wouter, even ja, naar die betutteling hoor, sorry. Want jij zegt eigenlijk betutteling, weegt dan zwaarder voor de bovag dan, dan verkeersveiligheid. Dat kan toch niet? Nee, nee, dat is, dat is niet zo. Want uh, wij vinden dat mensen uh, heel goed zelf hun keuze kunnen maken of het, of het veilig is om uh, met, met uh, het juiste schoeisel om, zou ik maar zeggen, onder hun ja. auto naar buiten te rijden. Ja. Dan kunnen die... mensen heel goed, heel goed zelf uh, inschatten. Nou, blijf... ja, En, vanda en, en, en vandaar dat wij dus zeggen van. Geen extra regeltjes alsjeblieft. Neem, zelf, uh, neem de fiets bijvoorbeeld, waar je trouwens ook windbanden onder kan uh, ja, maar laten zetten. Nee, dat klopt. Alleen mensen vinden het heel duur. Hè? Dat is een grote afweging om het niet te doen. Uh, nou zei die meneer net, all-weatherbanden, wanneer komt dat op de markt? Is, is daar zicht op? Nou, het is, het is verstandig als je, als je dan toch met dit weer naar buiten wil gaan... om dan echt winterbanden onder je auto te laten monteren. En dan kan je dus best eventjes je goed laten informeren bij je, bij je bovenhoofdbedrijf wat voor banden dan voor jou geschikt zijn. Ja. En zou je niet kunnen, wat die meneer deed, het hele jaar op winterbanden rijden? Dat, dat waar jullie af? Nee, dat kan je beter, dat, dat, dat, dat kan je beter niet doen. Uh, uh, want uh, winterbanden is, uh, die zijn al profijtelijk. Dan heb je een betere wegligging onder de 7 graden. Dus dan ja. is het al handig om uh, winterbanden uh, uh, onder je auto te hebben. Dan ja. ga je gewoon lekker de bocht door. Je hebt een betere wegligging, een kortere remweg En uh, zeker met dit weer uh, scheelt dat enorm. Okay. En als het dan weer een ja. stuk, stuk warmer wordt, dus als de R uit de maand uh, komt, uh, gaat, dan, uh, dan is het weer handig om uh, uit te kijken om uh, de afspraak met je, met je autobedrijf te Precies. maken. Vergeet het niet. Om de, om ja. de, en moet je niet lang doorrijden, want de rolbeerstand is, uh, is een stuk ongunstiger als je met winterbanden uh, doorrijdt. Ja. Nou. En daardoor uh, me, met meer uh, brandstofgebruik. Uh, Ook nog. Uh, tot gevolg, ja, en dat wil je natuurlijk niet. Ook niet. Dus, nee. Uh, nee. Wouter Zinken, helder verhaal. Jij geeft een paar goede tips. Dank je zeer, Wouter Zinken van de Bovag. En een oud collega van BNR Nieuwsradio, overigens ook nog eens. Hij legt het even uit wat je wel en niet kan doen. Het is dus omwisselen. Hupsjeke, omwisselen. Kopen die winterbanden. En, en doe dat. Hij wil het alleen niet verplichten. Ik vind van wel en u kunt het reageren. hashtag eens of hashtag oneens. En 0800 1121. Jeroen zegt mij eens. Winterbanden verplicht, veiliger. Gebruik beide rijstroken zodat de sneeuw kapot gereden wordt en het zout kan werken. Goed van Jeroen. Eh, Peter Klein zegt oneens. Ik heb terrein Banden, zomerbanden, maar met een profiel van anderhalve centimeter. En ik zou daarmee niet de weg op mogen. En je zegt mij, Eerdmans, bij min 7 en een snelheid van 50 km per uur halveer je de remstand van 60 naar 30 meter. Levensbelangrijk en in ieders belang. En HJ de Venter zegt oneens, prima gereden in mijn IGO door de sneeuw. Kampjes aan, snelweg is nu ijs en sneeuwvrij. Dank aan Rijkswaterstaat. U kunt dus reageren. We gaan weer naar Beller, Stefan Knot uit Zwolle. Goedenavond. Ja, goedenavond. Vertel. Uh, ik ben, e ik ben uh, eens. Mm -hmm. En uh, waarom? Uh, ik rijd voor mijn werk zo'n 350 kilometer per dag. En uh, zoals vandaag valt mij ook op met uh, de sneeuw... dat uh, ja, de mensen met winterbanden uh, met name links en wat zekerder rijden op de weg. Ja. Dus, je dus dat, uh, ja, ja uh, Nou ja, dat, dat, uh, dat merk je... Uh, ja, dat, dat valt mij op, zeg maar, uh, dagelijks in het verkeer... maar ook zeker als het regent of uh, als er sneeuw ligt. Ja. Oké, okay, Stefan, dankjewel. Ik zei net trouwens, de winterbanden om je auto doen. Dat, is, dat, dat moet natuurlijk onder je auto zijn. Het, om kan ook, maar dat rijdt wel prettig. Alleen je bent er zo lang mee bezig. Uh, Jelle de Jong uit Amersfoort, winterbanden verplichten? Nee, ik ben vrachtwagenchauffeur. Zwinters laat ik de banden één atmosfeer zachter lopen... En bij personenwagen twee tiende atmosfeer. Dat kun je gewoon aftellen. 21 is één atmosfeer. Ja. Een tiende bedoel ik. Tiende. Dus een beetje lucht uit de banden is net zo goed, ja. zegt u? Als ze wat zachter worden, hebben ze gewoon meer grip. En het remmen moet je zoveel mogelijk met je handrem doen. Dan gaan alleen je achterwielen remmen eventueel blokkeren. Maar dat overleef je wel. Dat corrigeer je wel. Maar je voorwielen, als die en auto's met voorwielen... Voorwiel aandrijving, als die beginnen te, te spinnen, dan ben je echt verloren, want dan heb je helemaal geen stuur meer. Kijk aan, nou Jelle, de jongen, ik, ik ben benieuwd hoe u op de weg zich euh, ze, verplaatst op deze manier. Bedankt je zeer. Remmen met je handrem, zegt hij, uh, en, en gewoon een beetje lucht uit nou, die banden. eerlijk Westgeest, uh, winterbanden verplichten, zeg ik. Ik ben het met de stelling eens. Ik heb vandaag nou ook uh, het verschil gemerkt. Ik heb gisteren mijn auto naar de garage gebracht om winterbanden te laten omleggen. Ja. Vanmorgen kreeg ik een vervangende auto mee zonder winterbanden. Ik moest vorige om acht uur bij de garage zijn. Dus ik reed uh, zonder dat de, wegen, uh, de binnenwegen waren, uh, schoon waren met zonder winterband naar de garage. Al slippend en glijend. Ja. Ik moest dezelfde weg terug en ik reed de auto, mijn eigen auto met winterbanden En ik voelde me veel prettiger. Onderweg kwam ik bij een rotonde waarvan de weg op iets, iets omhoog liep... De hmm. mensen zonder winterbanden, konden, toen ze moesten stoppen bij de grotonde, nauwelijks wegkomen. En mensen met winterbanden reden makkelijk weer weg. Nou, het is du gewoon veel prettiger, ja. veel veiliger. En ja. De veiligheid staat voorop. Duidelijk praktijkverhaal, Erik. Leuk. Je zou, je ja. zou, de, je zou mensen zonder winterbanden die zouden zich een keertje met de winterbanden moeten rijden. Dan merken ze pas het verschil en dan Juist. voelen ze zich veel prettiger erbij. Juist, dank je Erik. En de remweg natuurlijk niet te vergeten... wat ook, wat ook doorkomt. Weption World zegt... het is voor jouw veiligheid en voor die van een ander. En je kijkt naar de kunde van de meeste chauffeurs... zeg ik, verplichten die, we die winterbanden. Selma zegt, oneens laat je 600 piek versleutelen... krijg je zo'n Hollandse winter... van slechts duisternis en desillusie. En uh, Daan Hendrik zegt... eens als je een ongeluk maakt omdat, ze je, er niet op omdat je ze niet om op hebt kost het veel meer geld dan de aanschafwaarde, dus die wil ook dat de wintermannen verplicht worden. Ik ga gauw naar Werner Budding, en Werner Budding is journalist bij het blad Autovisie. Goedenavond Werner. Goedenavond. Zeg Werner, ik begrijp dat jij op twee gedachten hinkt van de redactie. Um, ja, klopt, klopt, klopt. Klop. Even inhalen haken op mijn voorganger, niet met die handremrem hoor. Nee, ik, denk, ik ga niet achter Jelle hangen inderdaad, <laughs> achter zijn vrachtwagen. Maar... Nee, die doe die, die handrennen die is tevoren om de auto op spect te houden als je stilstaat. En, en niet om mee te remmen. Nee. Uh, maar ik denk inderdaad om twee gedachten. Uh, ik zou eigenlijk zeggen, oneens. Uh, die winterband die is heel goed in dit soort omstandigheden. Sneeuw. Is die echt perfect? Het sneeuwt in Nederland, denk ik, een dag of tien. Wat denk jij? Ja, dat... de winter. Zal het zijn? Zoiets? Max. Gemiddeld zeker max, ja. Ja. Kijk, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die in deze omstandigheden de auto laten staan. Die verplichten je ja. tot het kopen van een product dat heel goed is in deze omstandigheden, maar ze willen die auto helemaal niet gebruiken in deze omstandigheden. Nee. Dus dat daar gaat het eigenlijk al een beetje mank. Bovendien is het in onze winters is het heel vaak 7 graden of warmer. Soms wel 10, 11, 12 graden. Ja. Dan slijt die band meer. Dan verbruikt de auto waar die band onder zit, die verbruikt meer. De auto maakt meer lawaai. Zowel binnenin merk je dat, ook omwonenden langs snelwegen. Dus dan, de, de performance van de auto wordt minder. Dus ja. de, dan bedoel ik dus eigenlijk de grip in grens situaties. Ja, dus het is toch wel een beetje een moeilijk uh, verhaal. En, en dan... De ja. Degene die roepen, uh, laat die winterband er de hele, de, de hele jaar onder zitten... Dat is ook erg onverstandig, want een winterband in de zomer heeft gewoon een veel langere remweg dan een zomerband in de zomer. Dat is zeker. Alleen, nou zeg je, van, dan zou je het eigenlijk niet moeten doen. Toch doen een hoop mensen het wel. Het, het punt is alleen, als je het niet verplicht. Dat, dat de helft het wel, nou ja, meer dan de helft doet het niet. Uh, in andere landen zeggen ze gewoon verplichten. En dan heb je nog het Duitse systeem dat zegt van ja, alleen bij slechte weersomstandigheden. Dat lijkt me erg onhandig of vrij moeilijk, te, want moet je erg op de weerberichten gaan letten. Uh, zie jij anders zo'n systeem nog voor, jou, voor, voor, voor, voor ogen? Uh, leg je de verantwoording bij de gebruiker? Uh, in Duitsland is het inderdaad zo als je brokken maakt in dit soort omstandigheden, winterse omstandigheden, maar je banden zijn niet toereikend, dus geen winterband, dan ben je verantwoordelijk. Ja. Is, het, is het 12 graden en je krijgt een aanrijding en je hebt geen winterband, dan wordt daar verder niet op gelet. Ja. Het zijn hoofdzakelijk landen in Europa waar het verplicht is, waar de winters heftiger zijn en waar de hoogteverschillen zijn. Die hebben wij niet in Nederland en die hoogteverschillen, ja, als je een winterband hebt en het is een beetje uh, besneeuwd, dan kom je een bultje op. Met, met zomerbanden kom je absoluut, al is het maar een paar graden hoogteverschil, dan kom je er niet tegen op. Ik denk dat we daar ook wel mee te maken hebben. Dat zou kunnen. Vrachtwagens nog tot slot, even Werner. Ik heb zo'n gevoel van laat die in, in hemelsnaam wel op tijd met ja. winterbanden gaan rijden. Dat ben ik met je eens. Verplichten ook die vrachtwagens. Dat zijn beroepschauffeurs die rijden dus dagelijks. Ja in elke omstandigheid en uh, er zijn ik bedoel vanavond was de de, de was rustig waarom Omdat iedereen de auto laat staan ik denk dat dat veel beter is zijn de omstandigheden bedoel probeer je die auto te laten staan ja. en wat ook nog wel een aardige is ja. uh, zorg voor een rijtraining uh, wij, wij, wij leren in Nederland uh, rijden Um, je, je, je haalt je rijbewijs. Maar sommigen hebben zelfs nooit in de regen gereden. Precies. Tijdens het behalen van, de, van dat rijbewijs. Laat staan. Goeie. Ja, ik en heb stikussus. mijn eerste... Nou, goeie van je, ben, Ik Mijn eerste rijkzaam ben ik gezakt, omdat het mist. Het was mist en het was, dat was eigenlijk voor mij was heel lastig, maar het was een hele goede leerschool. Dankjewel, Wenner, voor, voor je de tips ja. en adviezen. Wenner Budding hoort u. Hij is uh, van uh, de Autovisie, Autovisie blad autovies. En is het er niet mee eens, niet verplichte. Maar hij hinkt er wel op twee gedachten. Uh, overigens thuis blijven bij slecht weer. Dat vinden veel mensen prettig, maar niet alle werkgevers staan daar ook zo enthousiast tegenover. Vincent Weijers twittert hashtag eens veiliger voor iedereen... en veiligheid kent geen prijs. Frank Nieuwhuis zegt ook eens... stop de verkeerschaos in de winter en maak winterbanden verplicht. De minister, onze premier, twittert mij hashtag oneens... geeft schijnveiligheid, maakt het rijden makkelijker niet veiliger... alleen rijgedrag aanpassen maakt veiliger. Selma Noord zegt oneens... mensen die veel op de weg zitten... moeten we zelf zo verstandig zijn om winterbanden aan te schaffen... voor alleen naar de supermarkt niet. Deze avondspits is vrij druk, kan ik u zeggen, Luister. Thuis op Radio 1. Overigens is wel 50% uh, wel en 50% niet eens. Uh, dat vind ik ook leuk. Het gaat behoorlijk gelijk op richting 7 uur. Niels Koster uit Milwarden. Winterbanden verplichten? Uh, nee. Jij? Waarom nee. niet? Ik ben, het, uh, ik ben het niet eens met de stelling. Nou, um, u noemde een tijdje geleden in het programma van, uh, dat winterbanden hebben pas een voordeel beneden de 7 graden. Ja. Alleen al las ik laatst in de autoweek uh, dat die 7 graden grens eigenlijk alweer achterhaald is. Oh. En winterbanden werken eigenlijk pas beter beneden de 0 graden. Oh. En ook um, dat je met natomstandigheden beter winterbanden krijgt is ook onjuist. Mm. Want zomerbanden hebben gewoon een uh, breder profiel en kunnen meer water per seconde af, uh, afwerken dan winterbanden. Ja. En eigenlijk presteren zomerbanden op alle vlakken gewoon beter dan winterbanden. Alleen als het beneden de 0 graden is, oké, okay. of bij wintersomstandigheden met sneeuw en ijs, ja. dan heb je daadwerkelijk uh, baat bij een, uh, bij een winterband. Niels, dit een is een onbevestigde bericht natuurlijk voor jou, want ik heb nog zitten checken op diverse sites. Daar blijkt nog steeds die 7 graden grens wel te zijn uh, vastgelegd. Maar jij, jij brengt uh, dat punt in, dank je wel daarvoor. En uh, we gaan even naar Jaap Boltje ja. uit Winschoten. Dag Jaap. Ja, dag Oh, uh, ja, uh, Even de ra radio even uitzetten ja, Jaap. Hallo, ja, mijn radio even uitzetten, maar mijn telefoon is niet zo goed als ik. Kan. Ja, die kan, zo kunnen we niet doorgaan. Als je nog een keer bel bellen, Jaap, als je de telefoon uitzet... Blafman twittert mij ondertussen. Hashtag eens niet overtuigen, maar laten ondervinden bij gripsliptraining. Niet doen is net zoiets als kwart van vermogen in de zomer toestaan. En Lisbeth van Stijn zegt eerbans misschien het idee... om de auto-industrie te verplichten standaard all-weatherbanden te leveren. Ja, ik geloof dat die Jaap die we net hadden... dat die daar, daarover wil gaan beginnen, dat hij die, die all-weatherbanden heeft. Uh, we gaan naar meneer Drijf. Even kijken, meneer Drijfhout uit Olderkerk. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Hans. Nou, ik ben tegen de stelling. Waarom? Nou, uh, ik, ik heb uh, twee weken geleden... ...was er een onderzoek op de Radio 1, geloof ik... ...en er dat was, dat was gebleken dat tijdens de winter, hè, zoals nu het is... Ja. ...dat er meer ongelukken gebeuren met winterbanden dan zonder winterbanden. En waarom? Ja. Die mensen die winterbanden hebben, die rijden dan... ...die denken, oh, mij kan niks gebeuren, ja... En die rijden harder, Ja, ja die, die gaan voorzichtig. En mensen met, met gewone banden, die rijden voorzichtiger. Ja, is dat, dat zal. Maar dat, ik weet het onderzoek wel ook niet hoor. Maar ik, dus, ken, de, ik ken dat ook niet, maar het is wel interessant als dat onderzoek bestaat. Want je zou het misschien ja, denken. dat mensen nou Dan neem ik het ook met een en kan het gebeuren. Dat mensen wat meer, meer risico nemen. Meneer Drijfauw, bedankt. Uh, naar deze avondspits wordt flink gebeld. Stel winterbanden verplicht, uh, zeg ik. En uh, André Dorst reageert: avondspits, ik ben er oneens mee. All weatherbanden het hele jaar beval prima. Oh, die heeft ze ook. Jan Reindt zegt: uh, oneens, winterbanden niet verplichten. Maar eigen risico bij schade verdubbelen. Dat doen ze ook in Duitsland en Oostenrijk, dacht ik. Als je letselschade en je hebt geen winterbanden om, wanneer het wel moet, dan krijg je, dat, uh, krijg je daar een dubbele, in ieder geval de dubbele rekening gepresenteerd. Uh, eigen verantwoording zegt die en Peter Klein zegt Eerbans, maar wat, he, waar, wat hebben we het over winterbanden als auto's bij Vorst? Het, ik kan daar geen van knopen Peter. Uh, we gaan even nog naar Jan Heijn uit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond Joost, met Jan Heijn. Ik zal het kort houden. Ik vind dat het verplicht moet worden, zeker voor auto's die uh, vaak weg zijn, dus mensen die voor dienst dienstverband veel auto rijden. Ja. Ik rijd zelf, zelf relatief veel auto. En ik heb gisteren uh, had ik nog geen winterbanden uh, bijna een botting gemaakt. En uh, nu met winterbanden voel ik me stuk veiliger, rijd ik uh, zelfvertrouwder. Ja. En uh, dat merk je ook aan de auto om je heen. Dus eh. ik vind dat het verplicht moet worden voor mensen die veel auto rijden. Dankjewel. Jan, je. Dank. Maar rijd jij me, meer, met meer risico? Nu je winterbanden hebt. Rij jij met nee, meer? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, okay. ik heb dus uh, ook gewoon mijn eigen, uh, mijn eigen houding op de weg. Maar ik heb wel zelfvertrouwde en daardoor kan ik beter opletten. Kijk. Dankjewel, Jan Heijn. En goede reis. Verder naar een korte laatste reactie van Kalle-Bosveld uit Eindhoven. Ja, oké. Okay. Ik wou eens even nog iets zeggen. Er is uh, iets uh, belangrijks ook van de grote automobielvereniging, de AMB ja. Die rijdt zelf met haar eigen wegenwachtauto's. zowel zomer als winter op winterbanden. Dat zomer. Oké. En als je dus op de, in de zomer. Uh, op een gegeven hm. moment dus uh, hulp krijgt van de Wegenwacht. Dan rijdt die auto ook op uh, wendelbanden. Hey, de AWB doet het allebei. Dankjewel Kalle. Uh, dat is heel interessant. We sluiten de discussie af. Want het is zover. De avondspits zit er nu ook in de eter op. Niet alleen op de weg. Maar wij zijn er ook doorheen. Leuk vele reacties. Uh, daar stoppen we mee. Brands met boeken gaat namelijk verder. Direct naar zevenen. Met daarin roept toeter Nico Dijkshoorn. En uh, straks vanaf half negen is Omroep WNL te zien met het avondprogramma. Vrijdag met vrienden. Erg leuk. Kan ik u aanraden. Even Jinek ontvangt daar de Nederlandse rockster Harry natuurlijk van de Golden Earring. En half negen is dat op Nederland 3, dus allemaal te zien. Zondag is Eva weer terug op Nederland 1 met Eva Jinek op zondag. En daar ontvangt ze om half tien de nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker. En ook cabaretier Tel Bekhand zit op de paarse bank bij Eva. Eh, u kunt deze en andere uitzendingen van Avondspits terugluisteren op het mooie adres omroepwnl.nl. slash Avondspits. Het was mij een genoegen om weer uh, voor u dit programma te presenteren. Dank voor het luisteren, dank voor het meedoen. Mooi weekend, maak er een rustig weekend van. Geniet en maandagavond zijn wij er weer met een nieuwe avondspits. Tot dan. Kom naar Dordrecht en geniet van de grootste en meest sfeervolle kerstmarkt van Nederland. Op 14, 15 en 16 december in onze historische binnenstad. Kijk op kerstmarktdoordrecht.nl